Casper Meijer met het NOS Journaal. In de horeca en cultuursector wordt voorzichtig positief gereageerd op het advies dat de coronamaatregelen deels kunnen worden opgeheven. Het OMT adviseert het kabinet om de sectoren tot 8 uur 's avonds open te laten gaan. Koninklijke Horeca Nederland spreekt van een mooie eerste stap, maar wil liever open tot 10 uur. De vertegenwoordiger van de culturele sector zegt dat 8 uur handig is voor musea, maar niet voor poppodia, theaters en bioscopen. Dinsdag neemt het kabinet een besluit over het OMT-advies en dinsdagavond is er weer een persconferentie. In Duitsland is de chef van de marine in opspraak. Vice-admiraal Schoenberg zei in een videodiscussie dat de Russische president Poetin respect verdient... en dat Oekraïne de Krim, dat door Rusland is ingelijfd, nooit zal terugkrijgen. De opmerkingen komen op het moment dat Rusland een grote troepenmacht heeft samengetrokken bij de Oekraïnse grens. De Duitse regering heeft afstand genomen van de uitspraken van de marinechef. Die zelf heeft spijt betuigd en zegt dat hij zijn persoonlijke mening gaf. De Amsterdamse politie heeft vannacht een einde gemaakt aan een groot illegaal feest op een opmerkelijke locatie. Namelijk een politiebureau in aanbouw. Er waren zo'n 300 mensen aanwezig en daarmee was het pand dat nog lang niet klaar is praktisch vol, zegt de politie tegen AT5. Er zijn vernielingen aangericht en er is troep achtergelaten. Twee mensen zijn opgepakt en de installatie van het feest is in beslag genomen. De Nederlandse handbalmannen hebben op het EK in Boedapest gewonnen van Montenegro. Het werd 34-30. Het is de eerste overwinning voor de handbalmannen in de hoofdronde van het toernooi. De afgelopen dagen testen meerdere spelers positief op het coronavirus... onder wie de eerste en tweede doelman, invalkeepers René de Knecht... en Thijs van Leeuwen, werden op het laatste moment ingevlogen. Het weer vannacht koelt het af naar 4 graden en is er kans op mist. Morgen bewolkt, maar wel droog. In het westen enkele opklaringen en het wordt een graad of 7. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een pechgeval op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam bij Knoop in Zaandam. Daardoor 2 kilometer file met 10 minuten vertraging daar. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, TV. radio en internet. ZFM. Met nu Entertainment for You. Zo, welkom terug in het uh, tweede uur van Entertainment for You. En ja, daar zijn we weer, Gio. Ja, daar ja, zijn we weer. Ja, <laughs> ja, ja we moeten uh, afscheid nemen. Ja, we waren even een klein beetje de tijd vergeten. Maar goed, uh, dat geeft niet. Ja, dat maakt ook niet uh, uit. Nee, daarom. Hé, hey, eh... Um, we, we hebben in ieder geval nog een nummer klaarstaan van uh, ja, ik geloof in mei. En uh, dat is het nummer Zing, Feest en Dans Elke Dag. Ja, dat klopt. Een mooie afsluiten toch? Ja, toch? Hé, hm. ja, hey, en uh, ja, daar, daar zat jij ook in, hè? Want het is een uh, gezamenlijke. Uh, ja, dat ingezongen. was de eerste uh, single van ons samen. Oh. Ja. En dan kwam uit uh, net voor de Ziegerdoom. de seizoen 2, zeg maar. Ja. Maar uh, DJ Marussi had ons uh, benaderd van... joh, misschien is het leuk als we een uh, leuk liedje samen eigenlijk opnemen. Gewoon met z'n allen. De hele klem van Ik geloof in mij. ja ja Uiteindelijk toen uh, nou, gingen we eigenlijk wel een beetje met z'n allen overslag. Helaas René niet, maar goed. De rest wel. ja En uh, eigenlijk gewoon met de instelling van... ja, weet je, gewoon een leuk liedje opnemen. We gingen naar Emiel Hartkamp. Gewoon, uh, ja, dat is sowieso een topstudio natuurlijk. Ja, ja, ja. Gewoon eigenlijk gewoon met de indruk van... joh uh, we zien wel waar het Strip uh, strand. En we, we kijken gewoon wat hij gaat doen. Ja. En uh, ja, voordat we het wist, was dat eigenlijk ook best wel een hit. Hij kwam in de uh, String 0 uh, tot 30. Ja. Um, hij was net te laat, zeg maar, om uh, op, het op het plein, zeg maar, te, te, om te zijn. Want anders ja, waren we ja, daar ja, ook. Ja. En voor de rest, ja, we hebben eigenlijk alles wel een beetje uh, gedaan met die single. Ja. Dus dat, dat was eigenlijk, uh, het programma was uh, eigenlijk gewoon een groot succes. Zeker. Ja. Hey, ik ga het, uh, in ieder geval jou bedanken en uh, jouw beide ongers natuurlijk ook uh, ja, voor, ja, ja, de, ja. voor de rit hier naartoe. En, uh, Jullie ja, bedankt wat, voor de promotie. Ja, graag gedaan. En we blijven je natuurlijk volgen. Ja. En uh, ja, als het niet gaat om hier te komen, dan bellen we elkaar. Ja, toch? <laughs> ja, de laatste keer is het een beetje misgegaan, geloof ik. Uh, <laughs> dat toen, uh, ja. Ergens was het misgegaan. Ja, dat, uh, ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Nou ja, ik weet nog zoiets. Er was iets, maar ik, ik weet niet meer precies wat. En uh, ja. Maar, ja, dat kan even gebeuren. Ja, daarom. En, ik bedoel... <laughs> <laughs> hey, en tot de volgende keer. En, uh... Jullie tot de volgende keer. Ja, okay. en uh, ja, nou, ja, ik kondig, uh, kondig deze single uh, uh, ja, eigenlijk maar aan. Dan. Is goed. Nou dames en heren, laten we trouwens eerst even beginnen met... Uh, als mensen nog meer over me willen weten... dan kan dat natuurlijk op Facebook... Ja op uh, de, ja, gewoon GeoSpeaker, daar heb ik een normale site en een likepagina Instagram GeoSpeaker aan elkaar. En als mensen me meer willen boeken, als het mag natuurlijk... Ja. dan kan dat op www.plus31.nl. Of als jullie dat ja, niet onthouden... dan kan jullie me altijd een privéberichtje sturen. Maar goed, mijn tijd is gekomen. Tweede uur is begonnen. Maar we gaan voor mij dan afsluiten en beginnen het tweede uur... met een heel leuk singeltje van Ik geloof in mij... En hij heet zing, feest en dans elke dag. Hey, dankjewel. Doei, doei. Doei, doei. Het leven kleurt niet altijd als een mooi schilderij. Want tegenslagen die horen erbij. Maar me, maakt me niet uit. Want ik stond ook voor een lege zaak. zo Vaak voorspeld, maar Havia werd een brikandel. Want het echte geluk is met geen goud of geld te betalen. Zing, feest en dan zelf je daar. En goed de lander met de stralende laag. Dus toch nooit iemand voorbij. Geluk heeft de rood, en is je in het leven van alles beloofd. Laat jouw gedroom toch niet van je stelen. Ik krijg complimenten, maar wat zijn ze waard? Ik heb ze nog ergens op zolder bewaard. Ze waren voor mij al te vaak ik kasteel. Hey, draai nog eens een plaatje. Ah, gezellig, Fred. Tengo <tied> en una libreta tantas canciones. Tiene tu nombre y tengo razones. Para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones. Laura la fecha y dos corazones. Y dice que San Sebastián. Y si tengo que escoger.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 Dit De irte en buscar. Oh, oh. de en de uren en de uren en de uren en de uren en de Y en de uren en de uren en de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 van Zandvoort en Omstreken. En als je dat maar weet... hier nou, uh, ja, vanuit Zandvoort... op de Tolweg 10A natuurlijk. En uh, ja, we gaan een lekker plaatje draaien... en dan gaan we zo bellen met uh, Brian Trikken en uh, over zijn nieuwe single... een ster. En um, ja, ik, uh, ik, ik, ik, ga de, ik ga een plaatje draaien... van, uh, ja, uh, onlangs hier... Uh, Pierre van Ham... met uh, jouw foto van de muur getrokken. Nou ja, zo erg is het ook weer niet... Maar eh, blijf er lekker bij, op de eh, klok is van 7 uur in entertainment team. Ik heb jouw foto van de muur getrokken, want ik ben jou meer dan zat. Ik heb jouw foto van de muur Foto van de muur getrokken, ik wil je van mijn leven niet meer zien. Ik heb jouw foto van de muur getrokken, is dit wat ik naar jou. Rang jij over stuur? Ik had niks in die gaten, want er speelde achter m'n rug. Nee, ik wil jou van mijn leven niet meer terug. Ik heb jouw foto van de muur getrokken, want ik ben jou. So, van de muur. met mijn van Geef jouw foto van de muur getrokken, want ik wil je van mijn leven niet meer zien. Geef jouw foto van de muur getrokken, is dit wat ik na jaren verdien? Ik Geef jouw foto Dit wat ik na jaren vernieuw. Ondanks ja, was hij hier ja, toch aanwezig in de studio afgelopen, ja, een anderhalve maand geleden. Ik heb jouw foto van de muur getrokken. Singel van Pierre Van Damme. En ja, het lijkt eigenlijk een beetje een liedje op, gebaseerd op de, op de voice-breinstrikken. Het ja, liedje van de pooi. Ja, bijna wel, hè? Ja, och, dat zijn aardig wat verhalen die, die de wereld ingeholpen zijn. Dus, uh. Ja, ik denk dat hij. Um, het is pas een tikje van de berg denk ik, die uh, bovenkomt. komt. Dus, uh, ja. Ja, ja, ja. Hopelijk wordt er heel veel, met heel veel uh, aandacht vooral mee omgegaan, laat ik het zo stellen. Ja, ja maar, uh, eigenlijk is dat al te laat, Brian. Dat zeg ik altijd. Nou, het is sowieso veel te laat. Ja, want nee, ik zeg het is altijd veel te laat dat het boven water komt. Ja, nou ja, goed, uh, überhaupt inderdaad, maar uh, ja, ik zeg altijd, het is van uh, het, het lijkt wel een soort hype te worden. Ja, het is wel een beetje een hype, maar het is natuurlijk altijd een gedoog geweest, zeg ik altijd maar. Ja, uh, nou ja, gedoog, ja, gedoog. Die is, is natuurlijk wel ontzettend, maar ook echt ontzettend corrupt. Ja, dat weten ja, we allemaal. Ja, ja en uh, kijk maar even om je heen Tel ja, ja. de Nederlandse volkszangers en tel ja. de Nederlandse volkszangers ja nee maar goed en <laughs> ja. nee, nee maar goed uh, ja. Ja. Ja, ik, ik zeg altijd er zijn altijd twee kanten van het verhaal natuurlijk oh, uh, zeker. ja, maar zo, uh, sta ja, en, uh, zo sta ik er ook in uh, ik, ik zeg altijd uh, ik, ik, ik, ik zie nu alleen maar mannen voorbij komen en ik denk van ja waar zijn de vrouwen dan ja, maar die zijn er ook. Omdat ja, ja, ja. Maar ja, ja. water. zijn ja, ja, er wat meer tijd nodig, denk ik. Dat wordt de nieuwe hype. Pas ja. Dat we, dat we zo zien. <laughs> ah, ja, we blijven het volgen. <laughs> ja, toch. Ja, wel hoor. Ja, wel, hoor. Het, het brengt waar het ons brengen kan. En uh, ja, we gaan het gewoon mee maken. Nou, en uh, het gaat gelukkig even niet over corona. Dat is ook wel weer fijn. Uh, nee, maar ik, ik, ik, ik heb altijd zoiets van hier in Nederland slaan we altijd uh, in één keer alles door. Ja, ja dat is wel zo, ja. Er ja. zijn eigenlijk de Amerikanen, we dan in klein. Ja, inderdaad. Nou ja, ik zeg altijd... het is eigenlijk een little America. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, sowieso, ja. Dat is wel zo. Als we ook allemaal... net we er gehoorzamen als Amerikanen... dan zitten we helemaal goed. Ja, toch? Ja, alleen hier valt er geen miljoenen los te puiten. Nee, sowieso niet. Gelukkig is dat nog het... een stukje Nederlands wat er over is. Onze Nederlandse Het genuchterij. Het ja. Hey, maar jij hebt ook een, uh, een lekkere single gemaakt, De Ster. Ja, een ster. Ja, een liedje is uh, gebaseerd op een... Uh, ja, eigenlijk, een beetje, de fight van al sterren aan de hemel staan. En uh, dit liedje heb ik een aantal jaren geleden gehoord. Ja. Uh, uh, tijdens uh, een bezoek bij mij op controle met die jongens. Toen Ze zei ik, goh, Brian, is dit dat voor jou? Toen zei ik, ja, dit is al wat voor me, maar ik moet eigenlijk eventjes eerst... ...echt ondervinden of ik het wel een liedje vind die ik kan brengen. Ja. En toen overleed mijn oma in 2019, eind 2019, uh, 25 november. Ja. En uh, toen dacht ik ja, dit is wel het moment. En toen hebben we samen besloten om dit liedje dus te releasen onder mijn fans en uh, vrienden en familie. Tijdens mijn eerste concert afgelopen 8 september uh, in uh, 2021 hebben we nog een concert ja. mogen geven. Ja, ja. Ja, en toen heb ik hem uh, gereleerst op HCS-datum uiteindelijk. Dus heeft een aantal, aantal um, ja, maanden en zelfs jaren. Heeft het in, in beslag genomen om het liedje toch te gaan brengen? Ja, maar volgens mij, volgens mij zou je toen ook nog even net daarvoor hier zijn geweest, inderdaad. Ja. En, en, en, en, en dat ging allemaal niet door. Nee, klopt inderdaad. En, uh, ja, de... dat, dat was een ja. gigantische plaat. Maar ja. ja. Ik denk nu is het een toast. is uh, ik en nog veel anderen. Ja, ja. Dus, uh, maar ja, dat is, het is een prachtig plaat geworden. Een plaat met een. Uh, ja, een, be een beladen verhaal. Ja. Het is een cover van Nick P., ook al bekend als Einster. Een ja. uh, Duitse slager is het eigenlijk. Maar Bietje heeft zo'n mooi tekst, dat eigenlijk de Duitse slager hem een beetje te niet laat gaan. Zeg maar. En uh, ja, tot de Nederlandse versie zeg maar, ja, is hij dus, vind ik persoonlijk, wel in een uh, heel ander jasje gestoken... ...als je hem ja. hoort van de Duitse variant. En dan nu de Nederlandse variant, ja. Dat is een groot verschil <laughs> Ja nou ja, de, de, ja, nou ja, buiten de taal natuurlijk. Ja, nee, buiten, buiten de taal sowieso. Maar als ja, ja. je nou slaat en je gaat springen, hè, want dat is ja. het mooie van dit liedje. Ja. Je kan er zowel op springen en hossen als ja. uh, een pikken. En dat denk ik wel, als een liedje krachtig is, uh, dan, dan heeft ze kracht in alle versetten. Ja, ja, inderdaad. Uh, ja, eigenlijk, uh, ja, wat het, het is eigenlijk een, een beetje een feest, maar toch ja, met, een, met, toch met een, uh, een beladen gevoel, zeg maar. Ja, het is, het is zeker zo. Uh, in de Duitse versie is het echt. Uh, nee, Dan is ja. het een grote ja. ja, en bij deze is het echt een ster voor en jou, Ja, is het gewoon heel rust. Het is een power ballet bijna tegen de bellet aan, zeg maar. Ja. Ja nee maar ja, ik ik ik vind het heerlijk. Moet ja, ik zeggen. Ja. Ja. ja, daarom hebben we ervoor gekozen om deze uh, hier in Nederland uh, ja, toch op de markt te brengen. Ja. En uh, ja, in dat er geen tijd van gaat, in ieder geval, dat toch niet. Nee, dat, uh, nou ja, ik zeg altijd: dat moet je nooit hebben. Nee, uh, sowieso je moet, uh, niet. Het uh, ja. product altijd achter staan, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, met je het zelf goed vinden natuurlijk. Ja, dat is... <laughs> Ik bedoel, ja. Uh, nee, we gaan niet alles goed vinden, want. Uh, eh? Dan krijgen we, nee. krijgen we hetzelfde verhaal als de voice. Daarom. Uh, <laughs> moeten we niet hebben. Dat is ook niet. Nee hoor. Nee, inderdaad. <laughs> hey Brian. Ik, uh, ja, ik, ik hoop hier uh, bij de volgende single uh, de hand te mogen schudden. Lijkt me leuk. En uh, ja, lijkt me ook leuk. En ja, dan gaan we hier nog eens een, uh, een dikke uur over doen. Nou, kijk eens aan. Ik zou zeggen, geniet er alleen van. En uh, ja, ik, uh, ik hoop jullie in een uh, snel termijn weer te zien. En uh, ja... Veel succes in ieder geval met de uitzending nog. Ja, ja, dankjewel. En uh, ja, ik zou zeggen, kondige maand. hem Gaat doen. Lieve luisteraars. Mijn naam is Brian Stikker En hier is mijn nieuwste single, Een Ster. Hey Brian, dankjewel. En uh, dan wens ik jou een heel goed weekend. Van hetzelfde, maak er wat moois van. Hey, doe ik. Dankjewel, hé. Okay, hoi, hoi. hoi. Ja, en leef ik voor jou. Jij bent die ene die ik hebben wou. En ik ben jou daar ook zo dankbaar voor. Jouw liefde is een zaligheid. En die wil ik nooit meer kwijt. Daarom geef ik jou iets tot in die eeuwigheid. Ik hou ervan. Hé, hey, um, we gaan uh, een lekkere plaatje draaien. En uh, ja, dat doen we eventjes uh, met een, uh, ja, een beetje, een beetje Spaans-Engelstalige... Uh, ja, ja, luister maar gewoon. Ja, kijk. Hoi, hoi, Enrique ho, Iglesias. Ho. Ja, die. Enrique Iglesias. En Bailando. the place, it, baby girl. Got me feeling like I'm flying, like I'm out in space. I mean, Something about your body says, come and take me, it, baby girl. Got me begging, got me hoping that the night don't Rock stop. That body, come don't stop, 'Cause you know that me no bet it. Me a tell her nothing bet it. Any time when me get it, it's gonna be alright. She taking the full flight. bij Lando. en uh, Ja, ik ga er even, even over bezoek: Even een, een, een, klein, een klein stukje muziek draaien. En dat is uh, ja, ter ere van uh, de verjaardag van Rianne. En uh, zij wordt uh, 18. En uh, ja, Rianne, dit plaatje is voor jou. Lang zal ze leven deze kant, dus uh, van harte gefeliciteerd. En nog vele jaren. Hip-hip-hip! Hip-hip-hip! Hip-hip-hip! Zo, deze was voor jou, Rianne. We gaan verder met de uh, En ja, ik kan beter gaan. Nou, wacht nog eventjes. het is nog geen 7 uur, hè? Ik wil je nooit verlaten, toch voel ik het niet meer Hou mezelf voor de gek als ik het weer probeer wilde alles voor je doen en alles voor je laten Maar je hart was bij die ander, ik had niks in de gaten Ik gaf je mijn hart omdat het voor jou gebroken was Nu ga je bij die ander, dus het voelt als gejat Laat me maar alleen, laat me maar alleen, laat me maar alleen Love my mind. Dat was je dan, Gregor Man. En uh, ja, ik kan beter gaan. En ja, nog eventjes wachten, want uh, we hebben nog iemand aan de telefoon. En dat is Johnny Valentino. Hey, goedenavond, hoe is goed het daar? Goedenavond, ja, hier is het, uh, nou ja, vrij droog in ieder geval, gelukkig. Dat is goed. <laughs> <laughs> dat is goed. Maar in de auto is ook lekker droog. <laughs> gelukkig. <laughs> hey, Johnny. Ja, Jou jouw nieuwe single, jij bent de ware. Ja, klopt. Ja, hoe. Nou, dat vind ik, uh, ik lief dat je dat tegen me zegt. Ja, ja, ja ik bedoel, uh, hey. ja kijk als, als, als, ik, uh, <laughs> als ik voor jou de waarde ben, dan ja. is het allemaal goed. <laughs> ja, ja, helemaal goed. Hey, nee, maar we hebben een nieuwe leuke single en ik ben er hartstikke blij mee. Ja, en uh, uh, ja, hoe, hoe, is dat, uh, hoe is dat tot stand gebr uh, ja, gebracht, gekomen? Ja, ja gekomen. Nou, uh, dat is de tweede single die ik bij het uh, Labris van Wessel uh, maak. Dat is de, de producer van Frans Bouwer en... Uh, ja. We hebben natuurlijk vorig jaar Mia Moor opgenomen. Die hebben het hartstikke goed gedaan. En deze doet het ook weer goed. Ja, we gaan met Lauwers lekker door. En dit jaar komen er nog twee platen uit. En ja, ik denk dat Lauwers wel het beste in me naar boven haalt. Sinds het Valentino. Dus we zijn iets andere tour opgegaan dan de platen hiervoor. En dit is echt een radioplaat zeg maar. Voor een wat breed publiek. En ja. Ik ben er blij mee. Ja, nou ja, daar gaan we ook voor toch? Ik bedoel, ja. Absoluut. Absoluut. Hij wordt lekker opgepikt door iedereen, dus ja. uh, ik ben een blij man. Ja, want uh, ik zie dat hij uh, ja, toch wel uh, heel vaak beluisterd wordt. Ja, Spotify wordt hier lekker beluisterd. Ja. En hij, uh, de clip is, uh, ja, is ook goed bekeken. Leuke clip natuurlijk ja. ook, met een leuke dame. erin, ja. is altijd goed. Hè? Dat wordt natuurlijk dat, een beetje uh, bij Johnny Gans. Dan je altijd punten. Ja, ja. ja, zo is het. Ja. Ja. ja, absoluut. Ik bedoel, het oog uh, wil ook wat, toch? Het oh, is overal ook wat, ja absoluut. Dus dat uh, en Chantal die hebben in de vorige clip ook meegedaan en uh, daar ben ik hartstikke blij mee en uh, we lijken net een setje, dus dat is mooi. Ja, ja, ja niet zo slecht en als uh, als, dat, <laughs> <Ja>. <laughs> als dat. Nee, ik, uh, nee, ben leuk, joh. Het is uh, <laughs> altijd leuk om te doen en uh, ik vind altijd leuk plaatje maken. Dit is inmiddels al de 27 station die Valentino plaat. Dus ja. uh, we gaan lekker door. Ja, en uh, zit er nog wat uh, wat leuks aan te komen in het komende ja. seizoen? Ja, ja, we gaan sowieso, ja, sowieso want uh, nou, we hebben net opgetreden in het Venenbos, dat doen we elke week. Dus ik ben een van de weinige artiesten die gewoon uh, in coronatijd uh, vol op wat optreden is. Ja. Uh, dus gaan we zeker, we gaan uh, ja, dit jaar heel veel vakantieparken weer doen. Er staan er al honderd uh, zijn er al geboekt, dus dat is mooi. Ja. Uh, en uh, ja, we, er komen sowieso, sowieso twee nieuwe platen uit. Uh, waar, ja, deze loopt nog lekker door. Dus de volgende zal uh, ergens onder peil komen en dan in september uh, weer eentje. Dus uh, nee. Ja. We hebben er vertrouwen. Ja, vertrouwen. nou ja, We ik gaan ook. gewoon. Ja, idee. Ik, Zo is het. Ik bedoel, uh, weg met die, uh, met, met die bende. Want, uh, weg met die ellende wordt er helemaal <laughs> ja, helemaal, helemaal door van. Ja, joh. Nee, maar je, je wordt er zelfs depressief van als je dat hoort. Absoluut. Nou, inderdaad. Dat zeg je precies goed. Want uh, hey, maar uh, jij, hebt, jij hebt dus gewoon lekker uh, wat optreding staan en uh, uh, ja. Uh, ja, nieuwe platen komen eraan. Sowieso uh, april, mei. Ja april, en mei. En uh, ja, wat ik zeg, deze loopt nog lekker door. Dus ja. er uh, uh, uh, komen nog steeds omroepen bij die hem nu pas ontdekt hebben. Die nu pas gaan draaien. En in België staan we de top 30. Ja. Dus dat is helemaal mooi. Ja. Dus ik, wat ik zeg, ik ben... Uh, ja, ik heb niet te klagen. Nou, ik zou zeggen, kondig we nou lekker dan? Nou, dat gaat ik doen. Ben je er klaar voor? Ik, ik ben er klaar voor. Nou, helemaal goed. Dames en heren, open zijn ogen, dicht en even, Boerenburgse Buitenlui. Hier is hij dan, de nieuwe Johnny Valentino... Op jouw favoriete radio, Zender. Jij bent de ware. Oké, okay. hé hey, Johnny, dankjewel. Dank je, En succes hoi. en een fijne avond, hè? Jij ook. Hoi hoi. hoi, hoi. Koude, donkere tijden, die zijn voorgoed voorbij. Zit jij in mijn leven, bent schijnt de zon voor mij. Jouw liefde geeft me warmte, maakt me stapeldol. In ik sta mijn hart dat zwaar op hoog Jij bent de waarde voor mij Mijn zonnestraaltje ben jij In het tropisch paradijs, een leven lang vol liefde, de mooiste wereldreis. Jij hebt mijn hart betoverd, lijkt op dromen echt bestaan. Met jou. Uh, uh, lekker hoor. Brian Strikker hier. En uh, Bert. Ja, jongen. Ja. Ja, er gebeurt hier van alles met die telefoon. Ik weet niet wat, maar... <laughs> je bent een Oude bakkelieten. <laughs> ja, dat is nog een hele oude jongen. Zo'n zwarte, weet je wel. Er zit nog zo'n zo hendeltje aan. Dan moet je aandraaien. En dan... <laughs> nou ja, dan moeten we gewoon weer terug naar de oude, oude dingen, jongen. Maar ja. is Het is helemaal geen geef idee. Ik vind, wij, Bep en ik hadden het laatst het ook zo, jongen. Onze afwasmachine was kapot en uh, dat ding ging eruit. En uh, wij waren met, uh, ja, gingen gewoon met een tuiltje weer afwassen. En we stonden een beetje te fluiten en te kletsen zo. Is het wel, lijkt het wel hartstikke gek om nog een keer zo'n ding te nemen, weet je. Ja. Het is veel leuker en gezelliger. En, en, en je bent een beetje veel water, elektriciteit ben je kwijt. We hadden van die van die grote borden die niet nee eens inpasten. Ja. Dus hebben uh, het ding eruit. En zo hebben we het ook gedaan met de droger. We hangen gewoon weer lekker alles buiten. Ja, de, ja, maar je weet, je weet, ze hebben ook grotere vaatwassers, he? <lacht> wat zei je? Ze hebben ook grotere vaatwassers, hè? Ja. Maar de boorden wel in passen. Ja, ja, ja, zeker weten. <lacht> nee, maar dan kom je erachter. En het is denk ik een beetje ook deze tijd. Weet je, dat bepaalde dingen helemaal niet zo gek zijn. Gewoon weer een stukje terug. Ja, nou ja, sorry. Dat heb jij ook begrepen met die telefoon van je. <laughs> ja, het, zijn, het is allemaal leuk, al het digitale spul, maar het moet wel werken. Ja, bij, minimaal. <laughs> ja. <laughs> nou nee, ja, ik zeg het. Toevallig hadden ze van de week nog over op de radio uh, bij de collega's. En, uh, uh, over een uh, telefoon met. Uh, ja, nog zo'n draaischijf, weet je hoor. je vinger erin ja. in, in, in doet en, en dan een draai geeft, een sweep geeft. Ja, ja. ja en, zo de, wij zijn, zoals wij zijn opgevoed, zeg maar. Vind? Ja. Nou ja, ik even, even kijken. Ik heb zelfs nog uh, meegemaakt een... een, een uh, ja, wat was het? Een beetje een kopere telefoon. Inderdaad, ook met een draaischijf. Wat maar kopere? Ja, wat een, een kopere vorm inderdaad. Uh, zo'n zo heel ze nog. Dat is een kopere tijdperk. <laughs> <lacht> nee, maar dat moest je inderdaad ook nog uh, draaien. Maar dat ging heel zwaar, met dat ding. Ja. Dus, uh, ja. Maar ja, als we, als we, als we, als we daar dan terugdenken... Ja, dan denk ik van ja... dan komen we weer in de, in de tijdperk van de Zinkertaal en zo. En, uh. Ja, ach man. Dan word ik helemaal sentimenteel. Als je, dan, als je over die Zinkertaal begint... Ja, dan moet ja. ik ook denken aan mijn zwembroek... die mijn moeder voor mij heeft ge <lacht> ge ge gebruikt. Ja. Groene. Ja. En jij, denk, en jij maar denkt, wat is dat ding zwaar? Ja, ja. maar het was gewoon zo. Ja, Heel gewoon. Ja. Ja. Alleen moeders begreep niet dat ik een beetje zwaar ben. En dan hang je zo'n hangkom Ja, ja, ja, ja. Dan denk je, wat heb ik nou weer aan mijn kont ja. Nou, ik moet je zeggen, Frit. Ik denk af en toe nog wel eens... ...bijmoedig terug aan die tijden... ...dat dat soort dingen gewoon... ...ja, weet je, je kan zeggen... ...ja, de wereld was simpel met dat soort dingen... ...maar dat waren gewoon... Ik, ...ik zou je zeggen... Ik, ...ik vermoed gewoon dat er straks gewoon weer allerlei... ...van dat soort dingen die we toen hadden... ...en ik, ik sta ja. te wachten erop... ...dat ze zeggen... eureka, ik heb het uitgevonden... ...ja, ja weet ja. je... Het, ...zo gaat het toch altijd... Hè, ...die kommelingen ja. in de tijd... ...en eigenlijk als ik terugdenk... Goh, man, wat was het toch een, een, een, een, een lekkere onschuldige tijd. Ja. Dus wat we, ja, het tuintje uit de brievenbus, daar werd erom gelachen dat Lau dat, dat, dat, dat, dat zou zijn. Maar het is wel waar, ja, ja. ik moet me herinneren, dat de fietsen hadden geen sloten. Die nee, stonden nee maar... die stonden gewoon open voor de deur tegen de boom. En, uh, ja. Ja, ja dat nou dat ja, en smorgens hier hier weer. Dat was, er was nog moraal aan de gedachte. Ja. Nou, dat is ver te zoeken deze dagen. Huh? ja en, nou ja en, en, en, en wat ik dan ook nog meemaakte altijd uh, als, als we dan toch terug in de tijd gaan uh, de orgel draaien s morgens vroeg heerlijk ja en en daarna de lorenboer, de schillenboer, ja ja, ja en, dat uh, de, de, hoe heet het de kalman ja dat ging allemaal... Ja, ik, ik ben toen oh. nog eens bij een... Uh, mijn oom werkte toen in de, in de kolen natuurlijk. En, uh, oh ja, Ja, dus, dus, dus, ja die, die bracht het allemaal in de met de vrachtwagen. En uh, daar mocht ik wel eens mee. Dus... Uh, ja, dat, ja, ik ben weer toch te herinneren, hadden ze van die... Nou, ligt mijn moeder altijd van die kranten gewoon door het hele huis. Ja. En, en, en, en dan, hadden, dan kwamen die gasten binnen, die waren helemaal zwart. Maar die hadden zo'n... Zo van van zo'n Ja, klopt. ...om een kop gezet, ja. waardoor ze dat gewoon, dat, dat, die zakken met, met, dat, met die uh, ja, eentjes of tweetjes, wat was het, Zouden, noemen ze het... Hè? Op ja, ja, keten, ja. Het. Oh, hoe, hoe het genoemd? Ja, dat waren nog eens tijden, Frit. Ho. Ja, daarom zeg ik, ja, af en toe dan... Uh, ja. Je kan het je toch niet meer voorstellen, Frit, <lacht> dat je met z'n allen rond het kacheltje zat, Eén kacheltje in de kamer en dat was de verwarming... In het ja. hele huis. Ja, nee, maar dit, dit, ja inderdaad. De gaskachel. En, en daar werd ook het water op gewarmd. Ja, ja. Ja, ja natuurlijk. Uh, ja. ja. is het daar, uh, Bert. Ja hoor, zeker. Ja. Nou goed, ik, ik, Nobas. Ik, ik merk in deze tijd gewoon dat, dat er uh, bepaalde accenten gewoon weer zo gaan spelen. Gewoon. Dus ik denk, ja, oké. Okay. Ja, ja, iedereen, ja, bepaalde dingen inderdaad, eh, dat ja. je zegt van joh, dat, dat kan goedkoper en, eh, en ze maken alles ja, toch duur. Bewuster worden van bepaalde dingen, die ik, van nou dan maak ik een andere keuze ja. en dan kom je eigenlijk terug tot iets wat het al vroeger ook was ja ja ja nou, en, en, en laat ik je dat zeggen, weet je, uh, uh, uh, jij ja, weet je, natuurlijk ook nog wel, toen had je gewoon, begin had je, de, de supermarkt was de, de graten, was dat? Ja, klopt, naam, ja, dan, ja, ja, ja. Eh, ja. En, en, en dan had je zo'n zo grote fles met zo'n oranje slangetje, zo'n pompje handpompje, dan kon je uh, Oude Klonje pompen. Ja. lekker, <laughs> ja. ja. Maar het waren, wat dat betreft waren het wel... Het was dan een grote gemak van dat je in zo'n grote winkel kon je, van alles kon je krijgen. Ja, ja maar, en ik deed... Jan en Alleman kwam aan de deur. Ja. En, en tegenwoordig is het gewoon allemaal dat zogenaamde gemak. Ja. Maar eh, je spreekt gewoon je buurtgenoten niet meer zo, want eh, in elke, op elk hoekje was er wel een winkeltje, een groenteman, een melkboer of wat dan ook, je ja. praatte met elkaar. Ja. Ik, kijk, ik weet, omdat wij gewoon uit de Jordaan komen, daar heeft ze gelukkig nog hard wat middenstand. Hè, daar ja, haal ik aan ja. het vlees, en daar haal ik dat en daaruit. En dan heb je een beetje contact met je mensen om je heen. Nou, ja, Over het algemeen is dat niet zo, want je komt gewoon in... Uh, ja, schudde nergens, uh, en, en dan is het allemaal hetzelfde. Heb je, ja. Uh, ...heb je de, de, de, de Hema ...en hoe is het allemaal maar op? Het is overal hetzelfde. Ja, want ik weet ook nog... ...dat ik, uh, dat ik vroeger... Uh, ...als, als uh, klein kind zijnde, deed ik... Uh, uh, ...een paar sokken om de schoenlijn. Toen was het winters, ja. want... Uh, want uh, ...toen had je nog de autoloze zondag. En dan had je IJssel. Ja, dan had je IJssel. En, en dan ging je dus... Uh, uh, ...een sokken om de schoenlijn ...en dan ging je uh, uh, een liter... Uh, pet ...petroleum halen voor de... Oh, ja. ...petroleumkach of uh, ja. achter in het huis. Precies. Ja, zeker. ja, Dat weet ik ook nog. Ja, ja, ja. ja. <laughs> oh, we zijn mijn outfit. <laughs> nah, jongens, ja, jongens. kunnen we nog wat van leren. Ja, ja. Zeker weten. Ah, dat was... Uh, ik, ik zeg dat het was... Het uh, ja. was anders. Ik zeg niet dat het beter was. Maar het was wel een leuke tijd. Nee, maar je kan altijd. Wel... Kijk, natuurlijk, er waren de dingen die misschien wat minder waren. Elke tijd heeft die kanten. Maar er zijn toch ja. er zijn ook wel aardig doorgeschoten wat dat betreft. Want het is allemaal. Wat, wat, wat, wat levert dat op? Weet je, wat, ja. het geld gaat er overheen. Het meest belangrijke. En ik denk dat we daar gewoon in deze tijd. Ah, dat op worden afgerekend. En dat, uh, nou, dat is niks mis mee, vind ik. Echt niets. Nee hoor. Nee, bepaalde opzichten niet. Maar er zijn ja. dingen bij dat ik denk van ja, jongens. Eh, moet dit nou echt? Nou, uh, noem het eens wat? Bijvoorbeeld de, de ziekenhuizen uh, die zeggen: Van uh, we, we, we gaan uh, uh, de mensen met kanker, uh, met, konken, met uh, weet ik veel wat voor ziekte, die gaan we eventjes niet helpen, omdat we, ja, we hebben corona. Ja. Weet je, en dat, ja, ja. dat, dat, dat heb ik zoiets van: nu sla je te ver door. Ja. Nou, dat denk ik ook. Weet je, het is. Dus, eh, eh, de zitten, eh, oh, eh, dan hebben ze het weer te druk op je vol. Ja, ja, alles ja, maar dit, dat is juist. Alles is. Ja, uh, ja, ja, corona hier, corona daar. Alsof er niks meer anders. Dit, ik heb een nicht die werkt in een Amersfoort ziekenhuis. Mijn ander. Ja. Al jaren. Bijna gepensioneerd. Ja. Uh, en haar neef die haalt er altijd op met de auto. Er staat geen auto in de parkeergarage. Klopt. Die zijn leeg. Hij is doodstil daar. Ja. En, hef, en dan hebben ze het over dat de IC's woorden vol. Ja, maar ik snap hem niet. Nee, ik, nee, ik vind het een leugen. Klaar. Nou uh, ja, maar, zeg ik, uh, maar de, de, dat soort dingen, ja, dat, dat gaat. Maar even iets ver boven mijn maar, pet. Ja, er en, zijn andere dingen gaande. Ja. ja, en ik niet weten. En uh, als dat zo gaat... Weet je, wat wij wel voeren, is dat uh, een of ander iemand die wordt dan uh, vervoerd met de helikopter naar Duitsland. Want dan hebben ze nou wel plek. Ja, maar, ja. ja. ja. ja weet je, ja. hoe kan je de boel een beetje op de stang ja. Uh, uh, nou, moet je dat doen? Nou, dat doen ze dus. Ja. Ja, buiten nou, dat. Er wordt, en er wordt hier gestreden omdat uh, te veel vluchten worden uitgevoerd. Ja. <laughs> Ja, ja. ja een beetje. Weet je, alle voor en tegens, uh, Bert, als je dat allemaal ja, gaat dat wegen. Weet je, weet je, en het grappige is, we zitten in de tijd, overal gaan de deksels in de putten gaan open. Ja. Het leurt overal. Weet je, ja, ja, ja. Het licht schijnt op de, op, de, op, de, op de onzin in de corruptie die er gaande is. Nou, we weten het allemaal natuurlijk bij dat alle voice gebeuren. Ja. Nou ja, dat is er ook weer zo'n eentje. En ja. ik sta eigenlijk een beetje te jagen. Van, uh, ja, het is natuurlijk weer leuk voor mensen, maar ja, wie. Uh, wie site die moet Oosten en uh, wie is wie, dan aan <laughs> hoe klaren zitten. Ja, zo gaat het nou helemaal. Ja. Als er één schap over de dam is. Nou, ja, volg de u staat het hek ja. Ja. Ja. <laughs> <laughs> nou, alleen, uh, alleen blijf ik altijd meestal achter. Dus, uh. <laughs> je, Ach, ja. Ga je van ons draaien dit keer? Nou, uh, ja, wat, uh, wat eigenlijk uh, vorige week niet lukte. Haha, is, <laughs> je... ja, is de nieuwe single. Nee, maar dat is, uh, dat is je nieuwe single. En dat, uh, ja. dat, dat zeg je volgens mij altijd uh, tegen Beb's morgens, toch? Als je wat gehoort. Nou... <laughs> <laughs> nou, het is eigenlijk gekomen dat... Ik ben toen eens naar de sauna waren met z'n tweetjes. En toen zat ik mijn benen te poedelen in, in een zwembad. En een paar kindertjes die waren aan het spelen in het water. En toen stortte er opeens een hysterisch wijf uit het restaurant. En die begint die kinderen toch uit te kafferen. Dat was helemaal verbouwdeerd. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Maar ik kan het niet van, dat doe je toen niet. Ik zeg tegen bep Eigenlijk moet je nou zo'n tekst klaar hebben dat je opeens begint te zingen. Als ik jou zie, dan was ik alles nou daar probeer er maar een kwartje in te gooien ja. en dan heb je weer een liedje. En zo ja. is het gekomen. En dat is eigenlijk een ode, zeg ik altijd maar weer, aan alle mensen die uh, zich chronisch ja, uh, slachtoffer voelen van het leven. Ja. Weet je, die altijd wijzen met die vinger naar een ander. Ja, maar altijd, je, altijd heeft vinger, iemand vinger, anders heeft dus gedaan. Wijzen. ja. ja. Ja, nou, en dat, daar is dit lied speciaal voor geschreven. Voor mensen waar het glas half leeg zijn. En voor die saai die, die miesgassers, die gewoon eigenlijk de hele boel leegzuigen. Ik denk van, man of vrouw, haal dat nou toch eens een keer op. Sta ja. op en uh, leef op. Nou, daar is dit lied voor. Dus uh, iedereen die zich aangesproken <lacht> wordt van harte. En <lacht> <lacht> de rest mag er gewoon op lachen. <lacht> Oké. Okay. We <in> <lacht> gaan hem draaien. Hartstikke leuk, Brett. En dan uh, gaan we, ga ik zo weer lekker afsluiten richting huis. Helemaal goed. Hé, hey, dankjewel. Groetjes aan op het Beb. Huis, wat een dood de pest. Wat ah, zeg je? Ik zeg niet op het ijs, wat het dood de pest. Ja. <laughs> ik ben gewoon ook dan uh, last van die natte onderbroek krijgen. Ja, hou op, zeg. Hey, Oké, okay, man. Heb een goede week. Ja, jij ook. weekend. En volgende week weer. Ajuu, paraplu. Ajuu, paraplu. Ajuu. Hoi. Hoi. Als ik jou zie, dan moet ik huilen. Dan schieten de tranen in mijn broek. Als ik jou zie, dan wil ik schuilen. Dan ben ik lekker even zoek. Als ik jou zie, dan moet ik huilen. Dat is nog geen wonder, maar. Met zo'n grijns op je gezicht, slaat een mens toch helemaal dicht. Ja, dat doe je. Geen donderaan. Je kan hem uit. Ja, maar jij ja, kan je een uh, feestje bouwen een dag gezuur over je, je piet of glaas? Ach, het leven is een sleur, en jij bent steeds de haas. Je dagen vol met klachten, dan weer dit en dan weer dat. Wat dacht je dat je kan verwachten, dat ik die trek nog langer vraag? Ga ah, je breidt het zelf al op, ga je mond even spoelen. Als, Als ik jou zie, dan moet ik huilen. Ik dan schiette de tranen in een broek. Wat een zet dat in de hoofd. Als ik jou zie, dan wil ik schuilen. Dan ben ik lekker even zo. Later ben ik hoor. Als ik jou zie, dan moet ik huilen. Dat is nog geen wonder, maar. Zo, ik zou zeggen, allemaal bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. Dit was weer twee uurtjes Entertainer for You. Ik zou zeggen, graag tot volgende week. En uh, blijf gezond en denk aan elkaar. En voor degenen die uh, jarig zijn, nog gefeliciteerd en een fijn weekend. Bye, bye, zwaai, zwaai. Doei! Het zit je in het bloed dat jij voor 80 bent. En iedereen maar zondig. over het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.